Face the breath of life Blaze in your head Bow down, bow down, bow down, feel the earth beneath your feet and use your power to see into the dark the truth you see. Bij CFM Zandvoort en het programma Peaceful Radio, aflevering 760, nummer 2, uur 2. We zijn begonnen met uh, Asher Queen. Je hoorde hem op zijn uh, gitaar. En deze is East of East. En op de achtergrond, ja, daar is uh, weer voor de vierde keer uh, achter en de volgende keer uh, achter Asher Queen. Kerani. Kerani is Wings of Comfort. Woo! <laughs>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 De man liep brandwonden op en zijn douche is uitgebrand. De film Sonny Boy van naar het boek van Annette van der Zeil is afgevallen in de race om de Oscars. Die worden op 26 februari uitgereikt. Kanshebber is nog wel de Belgische film Runskop. De laatste keer dat Nederland een Oscar won in de categorie best